3.2 Kind-oudervervreemding na scheiding-ouderverstoting Door Ursula Kodju Zowel in Duitsland als in de Verenigde Staten laat het resultaat van longitudinaal onderzoek zien dat slechts een jaar na een scheiding ongeveer 54% van de kinderen het contact verliest met de ouder bij wie ze niet wonen. Gezien de recente cijfers van het CBS in Nederland, zal dit percentage in Nederland niet veel lager liggen. In de meeste van die gevallen wordt de vader-kindrelatie dan voorgoed afgebroken. De onderzoeksgegevens wijzen uit dat ongeveer 30% van deze kinderen te maken krijgt met gevolgen op lange termijn. Ze hebben dan in hun latere leven problemen met het onderhouden van liefdesrelaties met partners, geworteld in een algemeen wantrouwen in de stabiliteit van menselijke relaties. Ze hebben slechtere prestaties op het persoonlijke, professionele en sociale vlak en zijn niet in staat zich overeenkomstig hun intellectuele mogelijkheden te ontplooien. Een van de redenen van contactbreuk tussen de kinderen en een ouder is dat de andere ouder de liefde van de kinderen exclusief voor zich opeist. De manipulatie van de kinderen reikt dan veel verder dan de normale hoeveelheid beïnvloeding gericht tegen de vroegere partner ten tijde van de scheiding zelf. De poging de andere ouder te kleineren en de kinderen te instrueren met de bedoeling eigen behoeften of gevoelens van haat en woede te bevredigen, kan zowel door vaders als door moeders worden gedaan. Vaders vervreemden de kinderen op net zo slechte wijze als moeders. De slechtste situatie ontstaat als kinderen worden verscheurd tussen twee ouders die elkaar kleineren. Het onderwerp van dit artikel is de vervreemding, verstoting van één ouder, in vele gevallen de vader, die het contact met de kinderen verliest als zij zichzelf aan een ondraaglijk loyaliteitsconflict onttrekken door de kant van de moeder te kiezen. We spreken hier niet over vaders die hun kinderen misbruiken, maar over normale, liefdevolle vaders die aan hun kinderen gehecht waren en een liefdevolle relatie hadden voordat de relatie met de moeder eindigde. Het gedrag van kinderen tijdens en na een scheiding verandert. Vaak kiezen zij voor de ouder die het dichtst bij is, moeder. Dit is in de beleving dan de goede ouder. De andere ouder wordt gezien als aanstichter van alle kwaad. Een scheiding brengt veel spanning, woede en teleurstelling met zich mee en deze worden door de moeder vaak geprojecteerd op de vader. Er zijn in dit soort situaties twee soorten reacties op de scheiding te onderscheiden. Eén, de afwijzing en de bijbehorende beschadiging wordt door moeder ervaren als een bedreiging van het hele bestaan. Ze kan dit nauwelijks verdragen. Na het verlies van de man kan de vrouw het verlies van een kind er niet bij hebben. Ze wil haar kind niet delen met dezelfde persoon die haar heeft afgewezen. 2. Daarnaast is er de vrouw die alles projecteert op de man... Een slechte partner is in haar ogen dus ook een slechte vader, opvoeder. Zij wil haar kind beschermen tegen zo'n slechte man die haar zoveel onrecht heeft aangedaan. De achtergebleven ouder kan de partnerrol en de rol als ouder die de andere ouder speelt niet van elkaar scheiden. Om problemen te voorkomen moeten ouders dus leren om de verschillende rollen die zij ten overstaan van elkaar en ten overstaan van het kind spelen, los te koppelen. De rol van het kind is in deze situatie zeer moeilijk. Ten eerste wil het beide partijen behagen. En gedreven door een natuurlijke liefde die het voor beide ouders voelt, zal het geen van beide afvallen. Daarnaast heeft een kind dat inmiddels bij een van de ouders woont, geen keuzemogelijkheid. Kinderen weten dat ze afhankelijk zijn van hun verzorger en zullen zich daar dan ook naar gedragen. Het probleem van de meeste ouders is dat ze weliswaar gescheiden zijn, maar geestelijk nog niet los van elkaar. Zaken die de vervreemding of verstoting kunnen beïnvloeden ontwikkelen van een patroon van vechtscheiding. Er was voor de scheiding al sprake van heftige problematiek. Veel ouders komen zelf uit een eenoudergezin en daaruit komt ook de angst voort mensen te verliezen. Het kind speelt vaak al een rol in het conflict voor de scheiding. Advocaten tussen haakjes en andere betrokken partijen, spelen door hun vechtersmentaliteit vaak een schadelijke rol. De beleving die de kinderen hebben van de scheiding. Het kind voelt zich vaak door de vader verlaten. Hertrouwen van een ouder kan de afgunst of boede van het kind weer aanwakkeren. Gedrag van kinderen die de afwezige ouder verstoten Voetnoot 1 Kinderen laten openlijk hun haat of woede ten overstaan van hun andere ouder zien welke gevoelens echter niet zijn gebaseerd op hun persoonlijke ervaring met die ouder. Ze weigeren contact met hun andere ouder. Ze gebruiken onduidelijke argumenten waarom ze de andere ouder haten. Ze praten openlijk tegen iedereen over wat de andere ouder in hun ogen fout doet. Wat de andere ouder ook doet, het is altijd fout. Ze praten enkel positief over de ouder bij wie ze wonen. Gedurende gesprekken komt alles er geoefend en voorgeprogrammeerd uit. De verhalen die de kinderen vertellen kloppen niet, worden opgeblazen of zijn verzonnen. De kinderen haten niet alleen hun vader, maar ook de vrienden, kennissen, familieleden, hobby's, en alles wat maar in verband kan worden gebracht met die vader. De beste ouder is die ouder die ziet dat een kind beide ouders nodig heeft en zich daarom over de persoonlijke problemen met de andere ouder heen zet. Programmerende ouders gedragen zich in het bijzijn van het kind met betrekking tot de andere ouder bijvoorbeeld als volgt. Moeder laat het kind denken dat de vader een gevaarlijke partij is. Hier heb je een kwartje. Je kunt me altijd bellen. Moeder ziet het nut van een tweede ouder niet in. Het kind mag beslissen wanneer ze hun eigen vader willen zien. Moeder overdrijft de tekortkomingen van vader. Alles wat vader doet is slecht, van hobby's tot vrienden en tot werk. Alle herinneringen aan vader worden uit huis gehaald. Brieven, kaarten en pakjes worden niet doorgestuurd. Beschuldigingen of verdachtmakingen in verband met incest en mishandelingen worden ingezet. Telefoonterreur moeder belt het kind wanneer het bij vader is. Telkens een excuus bedenken op de dag waarop vader het kind bij zich behoort te hebben. Na ieder bezoekje aan vader wordt het kind onderworpen aan een kruisverhoor. Mogelijk gedrag van verstoten ouder. Vader wordt te strenge vader doordat hij zijn opvoedingsideeën in twee uur per twee weken moet stoppen. Vader draait door in het doen van leuke dingen, terwijl het belangrijk is dat de kinderen met hun vader ook heel gewone, alledaagse dingen doen. Er is vaak sprake van wegloopgedrag, overgehouden uit de tijd van de ellende tijdens het huwelijk. Vader voelt zich aangevallen door de afwijzing van het kind en wijst vervolgens in zijn kwaadheid het kind zelf af. Vader stelt zijn eigen benodigdheden centraal en niet die van het kind. Oplossing Voortijdig voorkomen Goede professionele begeleiding zoeken Duidelijke uitspraken en afspraken bij de rechtbank. Voor andere partijen is het zeer belangrijk goed te luisteren en niet op zoek te gaan naar wie van de ex-partners gelijk heeft. De twee partijen hebben zoveel met elkaar meegemaakt en hebben zodanig tegengestelde percepties over wat er gebeurd is en wat er gebeurt dat dit ook al daarom weinig zin heeft. Lange termijn gevolgen voor het kind. Psychische klachten. Angst, depressie, agressie, psychosomatische reacties, enzovoort. Verminderd gevoel van eigenwaarde. Verliezen van contact met eigen gevoelens, verminderde prestatie op intellectueel gebied, gebrekkige sociale ontwikkeling. In een kader onder invloed van de Maserhood-mystiek, moederverheerlijking, zoals Kotju het noemt dolven vaders vaak het onderspit. Ze vroeg zich af wat dit eigenlijk voor mannen betekende. Citaat. Stel je voor, je loopt de rechtbank in als vader en een paar uur later ben je dat officieel niet meer. Dat leek me vreselijk. Toen ik op zoek ging naar informatie over de sociaal-emotionele gevolgen van deze gebeurtenis voor vaders vond ik planken vol over moeders, niets over vaders. Dat vond ik oneerlijk. Einde citaat. Voor haar afstudeerscriptie riep Kodjou vaders op te vertellen over hun ervaringen. De reacties waren overweldigend. Citaat. Met één vader heb ik zestien uur aan de telefoon gezeten. Er had nog nooit iemand naar zijn verhaal geluisterd. Einde citaat. Kodju wijst erop dat er nog steeds weinig aandacht is voor de gevolgen van het verlies van contact met een kind voor de ouder. Citaat. En dat terwijl de samenleving volgens mij veel geld kost. Ik denk dat deze mensen veel vaker last hebben van posttraumatische stress arbeidsongeschiktheid, psychosomatische klachten en zelfmoordneigingen. Daarvoor zou veel meer aandacht moeten komen. Einde citaat. Ursula Kodjou in een interview in het Nederlandse Jeugdbeschermingsblad. Perspectief. Einde van het kadertje. Er wordt steeds meer onderzoek gedaan naar de gevolgen voor het kind... De gevolgen voor de verstoten ouder moeten echter niet ondergesneeuwd raken. Aan deze partij moet meer aandacht worden besteed. Onderzoek in Duitsland heeft uitgewezen dat bij deze vaders veel medische klachten, auto-ongelukken en zelfmoorden of pogingen daartoe voorkomen. Wat er gedaan zou moeten worden... Tot de nieuwe wet van januari 1998 was het desorganisatiemodel overheersend. Dan staat het recht van de kinderen en de plicht van de ouders om een doorgaande relatie tussen beide ouders en hun kinderen mogelijk te maken centraal. Het gaat om de reorganisatie van het gezin. De vraag is niet of er contact is tussen het kind en de ouder die elders woont, maar hoe het contact tot stand kan worden gebracht en verzekerd. Indien nodig kan worden geforceerd tegen de wil van de ouder die de dagelijkse zorg geeft. Zoeken naar de beste ouder is niet langer nodig. De beste ouder, voetnoot 2, is simpelweg de ouder die het kind helpt de relatie met de andere ouder te bestendigen en uitdrukkelijk toelaat dat het kind van de andere ouder houdt, precies zoals voor de scheiding. Katertje, Het conflict via rechters en advocaten uitvechten biedt geen oplossing. Het recht is op dit gebied een tandeloze tijger, vindt Cordieu. Er is een uitspraak over de omgang, maar ouders krijgen van hun advocaat te horen dat ze zich hieraan niet hoeven te houden. Er volgen dan immers geen sancties. De Raad voor de Kinderbescherming en het Jugendamt, voetnoot 3, werken juist vanuit een deficitmodel die onderzoeken wat ouders allemaal niet kunnen en werken niet samen met de ouder. Dat versterkt de ruzie alleen maar. Ursula Codjoe, in een interview in het Nederlandse jeugdbeschermingsblad Perspectief. Einde van het kadertje. De instellingen zouden vanaf het allereerste contact aan de programmerende ouder duidelijk moeten maken dat hij of zij daarmee de rechten van het kind als ook de rechten van de andere ouders schendt. Voorts zouden rechters deze rechten moeten waarborgen. Literatuur Kodjou Je jünger te weniger contact Zuur vraagvuldigheid van Faustregeln in der Amstvormund 3 1996 Kodju-U en koppel P Das Parental Alienation syndroom. in de Amstvormund 1 1998 zonder druk Kodju-U en Köppel P. Früherkennung von Elternentfremdung. Möglichkeiten psychologischer und rechtlicher Interventionen. En In Kindprax 5 1998. Seiten 138 144. Kodju U. Een Fall van Pass in Kindprax, 6, 1998.